De klap was zo hevig dat de auto van de 26-jarige man en de 24-jarige vrouw... doormidden brak, ze overleden ter plaatse. Het oudere echtpaar is overgebracht naar het ziekenhuis in Alkmaar. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Voor ruim 200.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Als eerste wordt vanochtend het HAVO-examen Kunst afgenomen...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 Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. De meeste kans op zon is in het zuiden van het land. In het noorden is er wat meer bewolking. Temperatuur ligt tussen 13 graden in het noorden en 17 in Limburg. Vanavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Terug in het laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus. Track Traces. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Nou, om te beginnen maar eens muziek waar je A wakker van wordt. B, misschien uh, bloednerveus. C in elk geval vrolijk. Van varen chocaria. Of zoiets, want ik weet niet of ik dat goed uitspreek. En uh, ja. Baby. Dat was uh, Fanfare Carria van uh, de cd Radio Pascani. Verscheen in 1998. Ze komen uit uh, Roemenië. En ze maken Roma-achtige muziek met allerlei invloeden. Je hoort er ook het Turkse leger in terug, heb ik me laten vertellen. Het is een soort uh, marsmuziek, moet je wel trouwens heel erg snel uh, marcheren. Goed, nou we toch met blazers bezig zijn, dacht ik... Teers moeten we ook maar eens doen. En dan niet eh, nummers van hun tweede, derde en noem maar op LP... maar hun allereerste, de LP, waar een van de grondleggers, Al Cooper... nog eh, deel uitmaakte van de club. En eh, van zijn hand is het nummer Something's Going On... Dus. Die pakt ze eventjes uh, lekker ruim uit. Komt van hun uh, allereerste LP. 1968 was het Child is Father to the Man. Nou, nog even verder geblazen dan maar met uh, Chicago. Uh, uit 1973 van hun zesde LP. Kan Feeling Stronger Every Day, dat kent iedereen wel. Maar het heeft wel iets aan het begin van de dag. Tot volgende week. Dank, dank Jan Emoes. Vooral leuk dat je van vader draaide. draaide. Ja. Prachtige documentaire over gezien van uh, twee uh, Duitse jongens. Hoe dat daar gaat in dat hele kleine, hele kleine dorpje daar, ergens in Roemenië inderdaad. Goed, uh, ik mocht deze week een kijkje nemen in de nieuwbouw van uh, het Stedelijk Museum... Maar daarvan laat ik pas de volgende week wat horen, want dat moet ik nog uh, montuleren. Nee, ik heb voor u nog de grand finale van de avond A Tribute to the King Elvis Presley. Afgelopen woensdag in de Melkweg, georganiseerd door het parool Erwin Nijhof, Ja, die van, uh, ik zou zeggen, uh, The Prodigal Sons. Ik heb ik hem vroeger ook wel eens geïnterviewd te hebben. wist ik niet meer. Maar uh, hij is nu bekend vanwege de uh, Voice of Holland. Maar goed, maakt niet uit. Uh, hij is echt fantastisch. Hij is helemaal gek van Elvis. En uh, hij is ook echt iemand daar. Dan kan je zien dat hij een band verleden heeft. Hij, die speelt echt samen met de band. En op het toneel staat uh, uh, Ockobar Dus met, met Kok van Vuren. Een waanzinnige gitarist. En de toets is, is uh, Roel Spanjaars. En uh, nou ja, luister maar. Uh, one more time for Elvis. De beginperiode van Elvis. Uh, sun, sun Sessions. Nou uh, ja, yeah, that's alright. song. vrij uh, al uh, geweldig. En uh, ik, doe, ik heb de eer om uh, een ander uit die periode te doen. En uh, ja. Mystery Train! <lacht> Thank you. Oh, dan zit ik daar doorheen. Erwin Nijhoff. Mijn complimenten. Het is geen 4 of 5 mei meer, maar eh, ik wil toch graag nog even stilstaan bij die oorlog. Die laatste grote dan, hè, waar mijn eigen vadertje nog in gevochten heeft. Al was het maar een paar dagen. Maar goed. In januari kreeg ik van het CPMB een uh, lijstje met bestverkochte boeken... En ik dacht, nou, dan moet ik toch in ieder geval nummer 1 eens een keertje gaan lezen. Ik heb het trouwens even nageteld. van die lijst van 100, las ik er 33. Ik weet niet of dat veel of weinig is. Geen idee, want er staat ook een heel hoop lulkoek op, op die lijst. Maar goed, uh, op nummer 1 staat in ieder geval uh, het familieportret van de Amerikaanse Jenna Bloom. Dat is haar debuut. Het verhaal over de Duitse Anna hè, met een liefdeskind van een Jood... die dan de oorlog doorkomt door een SS-Obersturmführer te gerieven... Een man voor wie ze dan een soort ja, Stockholm-syndroomachtige liefde opvat. En na de oorlog komt ze dan in Amerika terecht. Eh, nadat ze getrouwd is met een Amerikaanse soldaat, eh, Jack. Nou, en dan leeft ze helemaal potdicht en kil haar leven en maakt van haar dochter eigenlijk ook een vrouw die geen liefde kan vasthouden. Tja, nou, ik vond het hele boek eigenlijk een beetje tegen ja, een erotisch historisch boeketruksdeeltje aanhangen. Ik kon me eigenlijk in geen één personage prettig verplaatsen. Nou, misschien komt dat ook wel omdat de, de grootste drijfveer van die Duitse Anna... de schaamte is en daar heb ik zelf een beetje te weinig van. Vind ik heel vervelend schaamd. Hè? Doe ik zo min mogelijk aan. Vind ik zo zonde van mijn energie. Niet dat ik me niet af en toe doodschaam hoor. Dat, maar goed, oké, okay. probeer het te vermijden. Het hele boek had iets gluurderigs, vond ik. Vooral de best gedetailleerde seks scènes met die SS'er. Maar ja, aan de andere kant, het is een heel, een heel makkelijk leesbaar boek. En het bedient een groot publiek. En dat vind ik toch ook wel wat waard. Nou, Dan een boek dat mij echt raakte in zijn oprechtheid, rechtdoorzeeheid... en volledig gespreend van literaire aspiraties of naar succes. Want geschreven om het verlies van familie... en twee jaar lang vreselijke ervaringen te verwerken. En het is ook eigenlijk helemaal niet voor publicatie. Het is het boek Auschwitz 13917 van de Amsterdamse Mirjam Blitz. Nou, Ik kreeg het boek cadeau van Jeroen Krabbe, want het is het verhaal van zijn eigen tante Mary... Zij schreef haar ervaringen hè, in al die kampen, waaronder Auschwitz... direct nadat ze teruggekeerd was in Amsterdam. En dat manuscript dat belandde bij het NIOT, het Nederlands Instituut Oorlogsdocumentatie... die pas in 1961 is gaan uitgeven. En nu, vijftig jaar later, is het dus een herdruk. Nou, het is echt ongelooflijk om te lezen hoe ze die tijd doorkwam. Hoe ze alles deed om haar eigen waarde en ja, zelfs haar gevoel voor humor te bewaren. En wat een mazzel ze uiteindelijk had... Nou, Ze leefde daarna na die oorlog door, euh, verzette nog bergen in de, in, in de, in de confectieindustrie. Zij is een van de medeoprichters van het Amsterdamse Confectiecentrum. En ze stierf pas in 2004 op 88-jarige leeftijd. Goed, wat las ik nog meer? Ik las ook Ha Ha Ha Ha, heten Heidrich Heydrich van Laurent Binet. Winnaar van de kleine uh, Prix Goncourt 2010. Dat is echt een waanzinnig boek. Het is, ja, geschiedenis in poëzie. Nee, een, een literaire roman die waar is. Nee, nou goed, Binet die probeert de historische werkelijkheid te vertellen... alsof het om een roman ging, maar dan zonder een beroep te doen op fictie. Hij is een uh, bewonderaar van de Frans-Russische schrijver Vladimir Pozner. Die leefde van 1950 tot 1992. En vooral van zijn boek uh, Le mort aux Dents... Het is een boek uit 1937 en dat gaat over de, de legendarische uh, Robert Friedrich Nicolaus von Ungern Sternberg. Oftewel de Mad Baron of Mongolia. En Possens Roman die bestaat dan uit twee gedeeltes. Een historisch romangedeelte en een verslag van het onderzoek dat die auteur gevoerd heeft... om dat verslag te kunnen schrijven, om die roman te kunnen schrijven. Nou, en dat is wat Binet ook doet. Hè? Dus dat, maar dat, dat tweede gedeelte... En het resultaat is echt een razendspannend boek... dat je meeneemt in die geschiedkundige zoektocht... en dat eigenlijk een ode wil brengen aan hen... die in uh, 1942 een aanslag pleegde op een van de grootste nazi-klootzakken... de ss Reinhard Heydrich, de rechterhand van Himmler. De man achter meer praktische entleuzingsplannen voor de Joden. De Beul van Praag ook genoemd. Heydrich sterft uh, en... Uh, ja, wat dan, wat dan volgt is natuurlijk een enorme, ongelooflijk vrede natievergelding vergelding Als represailles worden zomaar twee Tsjechische dorpen met de grond gelijk gemaakt. Honderden mannen standrechtelijk geëxecuteerd... en duizenden vrouwen en kinderen afgevoerd en vergast. Totdat ik dit boek las, was deze aanslag mij helemaal ontgaan. Maar ja, ik ben helemaal geen, geen Tweede Wereldoorlog-kenner. Ik vond het een fascinerend boek. Je denkt met de schrijver mee... En je hebt bijna het gevoel dat je meeschrijft. Het familieportret van Jenna Bloem wordt uitgegeven door de boekerij. Auschwitz 13915 door Just Publishers. En Hahahaha ha, ha, ha van Laurent Binet wordt uitgegeven door uitgeverij Meulenhof. Ja, hij mocht helemaal gelijk weg bij die uh, maakt niet uit. Andere sfeer nu: een lied uh, van niet lang na de oorlog, 1958 uh, 48 zijn we dan. Het is eerst ooit gezongen door Carmen Miranda. Maar ik laat nu de Lennon Sisters horen. Het is een opname uit 1968. Moet je echt even bekijken op YouTube: Vier dames met Beatrix haar. Quanta le gusta. One telegastelicastelagist, telegas, telegastelagus, telegast, one telegest telegestalagus, telegast, telegastal gustack. We gotta get going, where we goin', what are we gonna do? We're on our way to somewhere, the four of us and you well be there, who would be there? What'll be big surprise? There may be senior easers with dark and flashing eyes. We're on our way back up your back And if we say. Fun. If we can get there, if that's the case, then that's the place. The place there won't be the big surprise There may be senioretors with dark and flashing eyes I'll take a train, you take a train, I'll take a boat, you take a boat, I'll take a plane, you, you take, take a plane, plane. let's try to go. Oh no, we don't care we don't want to climb, but we're going we're gonna have a happy time Leuk nummertje. Ik hoorde dat de zusjes van houten zingen in de film Jackie van uh, Antoinette Beumer, die deze week is uitgekomen. Het is bepaald geen meesterwerk, maar Caries en Jelka, die hebben bepaald charismatische trekjes en ik kijk gewoon graag naar ze. Zeker naar Caries. Nou, Francis, hè, uh, de regisseur, die zit me ook steeds te pushen. Nodig ze nou eens uit. Nou, hè, eh? zal, zal ik het gewoon doen? Waarom doe je het zelf niet? Nou, nee, ik heb het al geprobeerd, maar ze zeggen ze zijn op vakantie of zo. Een vage excuus, lukt niet. Laat maar gaan. Nou, fijn. Die film Jackie uh, over de tweeling Sophie en Daan, begin dertig. Opgegroeid bij hun twee homoseksuele vaders. Die krijgen opeens bericht uit Amerika, waar hun biologische draagmoeder een gecompliceerde beenbreuk heeft en geen familie heeft om voor haar te zorgen. Nou, Daan is Schoof die gaan er Twee zeer, zeer verschillende jonge dames... die onderweg zichzelf en elkaar tegenkomen. En zich louteren. De helende roadtrip in een camper... dwars door New Mexico. Hier is de trailer. Het Onze moeder. Ja, onze baarmoeder. In het ziekenhuis. Ja, en ze moet daar weg. En ze heeft blijkbaar helemaal geen familie daar... dus we moeten daar eigenlijk zo snel mogelijk naartoe. We... Whoa. Nee, misschien is dat er niet. You're We lucky to find this in her wallet. Mom? Mom? Hallo? Good morning. We have to leave in 10 minutes. Kom, kom. Stop! Waitjes. Zo veel. Ga zien dat je intilt komt. De deur is er niet eens dicht. We zijn niet op de highway. Nee, we zijn niet op de highway. Nee, dat zie ik ook wel, ja. Zo, oh. echt doe voorzichtig, hè? Wil ze het daar gewoon niet over hebben? Ja, maar ik wel. Ik wil gewoon net zo oud als jij. Net zo slim. Sophie, Ken! een konijntje tot ze vroeg naar bed. Dat weet ik niet. Ja, omdat ze maar twee tandjes hoeft te poetsen. Carice en Jelke van Houten als de tweeling Sophie en Daan. En de moeder wordt dus gespeeld door de actrice Holly Hunter... die ik vooral ken als die stugge dame uit de film The Piano van Jane Campion. Een rol waarvoor ze een Oscar mocht ontvangen. Nou, eigenlijk straalt ze hier in de film Jackie eenzelfde soort stugheid uit... Nou, ik weet niet meer waar of hoe ik het opving, maar ik dacht gehoord te hebben dat regisseur Antoinette Beumer op zoek was naar een actrice van midden 50. Die op een natuurlijke manier ouder was. Die niet aan zich had laten frutten. Nou, Had ze mij ook kunnen vragen. Oh, maar goed, dat maakt die kop van Holly Hunter en Hunter inderdaad mooi. Goed, oké. Okay. Ik weet eigenlijk niet wat ik verder over deze film moet zeggen. Ik heb ook een zus. Maar ja, daarmee is het leeftijdsverschil te groot. En bovendien woont ze al een ruim een kwart eeuw in uh, Zuid-Amerika. Oh ja, ik kan nog wel iets vermelden. Uh, die Jelka die kan heel leuk zingen. Ja, dat wisten we ook al. Maar goed, ze zingt in de film haar eigen liedjes, heb ik begrepen. Zoals deze hier. Maar Zelf benoemd popmuziekkenner Rex van Beuningen is weer op een muzikale speurtocht geweest. Want Rex zou Rex niet zijn als hij niet doorgaat met zoeken tot aan het gaatje en het ligt bij hem. Niet altijd helemaal midden in het vinylplaatje. Jan Emeaus praat met hem. zullen we beginnen Rex? We beginnen. Nou, dan zeg ik een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Ah, wel, een hele goede morgen, Jan Eemans. Je hebt weer iets opgediept voor ons. Ik had er nog nooit van gehoord, van dit beentje. Nee, dat klopt. Maar uh, daar zijn zoveel van die verhalen die eigenlijk veel mensen niet weten. Maar de moeite waard zijn om te vertellen. Het gaat over een stukje popgeschiedenis uit de eerste categorie. Ik wil het hebben over Bill Black. Zeg me niks. Nee, maar Bill Black was de bassist van de eerste formatie van de Blue Moon Boys... ...samen met Elvis Presley. Aha. Aha, samen met Scotty Moore. Jawel. En Bill Black heeft dus uh, jaren gespeeld. Dat uh, zal right, mama heeft uh, uh, zeer vele uh, kantjes gevuld op zijn records... ...samen met de grote ster, die later een grote ster was, de heer Elvis Presley. Maar ze kregen een beetje ruzie, want op een gegeven moment was de heer Presley... ...multi, multi, multi, multimiljonair en Bill Black multi. Multi habakrat, niks, niks, nada, dus dat was niet helemaal goed geregeld. Het was die Elvis eigenlijk, Een Nul, een, uh, mm, ja. ik uh, uh, denk dat het hier aan de Dries, de heer Dries van Kuik, ofwel uh, de Kul de, de Nul, ligt de manager van uh, Elvis Presley. Oh, die maar, zat toen al, uh, die zat er uh, toen al bij. Die zat al aan het stuur, en uh, af, af en daarover later meer. Daar kunnen we nog wel eens op terugkijken. Ja, we gaan even een stukje draaien van Bill Black Combo Blue Tango. En het grappige is, dat is weer een, een voetnoot in de geschiedenis. Hij speelt niet alleen bas, maar hij speelt het orgel op de nummer. En dat lukt niet helemaal zo lekker. Nee. Het lijkt alsof hij, alsof hij het verschil tussen de basgitaar en de orgel weet. Ik denk dat dit de eerste keer is dat hij het orgel bestuurt met dit terzijde. Maar ik wil eigenlijk naar de B-kant. Het speel leuker. Dus dan een paar, een paar grote hits. Hè. Deze Black Combo. Ja, hallo, lieve mensen. Ja. Je gaat hem omkeren, Rex? Ik ga hem omkeren, want ik ben van de B-kantjes, Jan. Wat zeg je? Ik ben van de B-kantjes. Ja, dat weet ik van jou. Je de houdt niet van succes. Op het high label heet Willy. Willy. Ja, je moet hem maar opkomen. Komt-ie aan. Zullen we hem gaan draaien, Jan? wil uh, je nog wat weten over Bill Black? Nou, het verhaal is wel verteld, denk ik, hè? Ja. Vroeg gestorven, 39 jaar. Je wil draaien een ode aan Bill Black. Hier is Willy. Tot volgende week Rex. Tot volgende week. Hey Rex, wat je hem nou, je hem nou op? op. Had je hem nou op, op 33 toeren staan, hè? Ah, wel, dat maakt mij toch niet uit, jongen. Maar ik wil nog even iets zeggen. Heb ik nog even een paar secondjes? Heel even. Heel even. Oké, okay, er zijn een paar namelijk hele belangrijke themaplaten... van Bill Black verschijnen. Dat wil ik de luisteraars niet onthouden. Komt-ie. Luister, luister. Bill Black's Combo Plays Tunes by Chuck Berry. Interessante plaat. Goud waard. Bill Black's Combo Goes Big Band. Ook geen naar plaatje. Bill Black's Combo Goes West. En tot slot Bill Black's combo. Place the Blues. Afijn. Dit was informatie die de luisteraars niet wilden onthouden. niet. Nee, nee. Maar uh, nu wil ik nou het fantastische bekantje. En dat heet Willy. Staat die nou? Ja, 45. Is dat goed? Oké, oké. Tot volgende week. Volgende week. niet graag willen missen. Eh, Dank je wel, Rex. Bill Black's Combo. Forever in my mind. Zomer 2011 was het tien jaar geleden... dat Herman Brood van het Hilton stapte en uit het leven. En de verhalen zei oneindig Noord-Holland... die liet bureau Hummel en de Boer een broodspoor uitzetten in Amsterdam. He, verhalen van bekende en onbekende van Herman... En je kan ze horen via je smartphone, dwars door de stad. Dan moet je je camera aanzetten en dan kan je zien op welke plekken die verhalen te horen zijn. En dan ga je erheen en luister je en ah, ik vind het helemaal te gek. En nu mag ik u wekelijks zo'n verhaal over Herman hier in de uitzending laten horen. Vandaag zijn we op het Leidseplein in Hotel Amerikain. En we horen Cor Juffermans, de barman van het Amerikaan. En uh, ja, hulppost voor Herman, hè? voor de Fanny Herman... waarmee hij toch serieuze gesprekken had. Corrie van Mans, van Hotel American zag Herman vanaf 1980 regelmatig aan zijn bar zitten. Soms zat hij heel rustig in een hoekje te tekenen, te schrijven. Vroeger kwam hij dus heel vaak met vriendinnetjes. En... Uh... Ja, soms kwam je ook wel, zeg maar, binnen. Maar je wist het bij Herman nooit, hè. Vol met pleisters. Dan zei Herman, wat is er nou na? Dan hier? een of ander verhaal. Of een keer met zijn arm in het zenuwen, niet tellen. Wat is er nou? Ja, ik was er net net stage-diven. En ze sprongen allemaal opzij. Maar je weet niet of het waar is, hè, bij Herman, hè. Ja, hij was een beetje... Hoe moet ik het zeggen? schuil. Hij wilde altijd in de aandacht. En negatief was ook goed. Kijk, alle mensen deden daarom ook een beetje funny tegen Herman... En helemaal was ook funny, dus niet serieus te nemen. Maar als je dan soms wel eens in gesprek kwam... en hij had in de gaten dat je gewoon praatte en over gewone dingen sprak... hebben we hele mooie gesprekken gehad over, uh, over hele uh, serieuze dingen. Uh, hij kwam hier ook wel eens op een gegeven moment uh, als hij in de problemen zat. Of als hij geld nodig had, omdat hij wist dat ik hem wel heel... nou, hielp betaalde altijd terug hoor en uh, maakte het altijd goed, snap je wel. Maar op een gegeven moment, uh, in een bepaalde periode was zijn leven was ik ook wel zet, zeg maar een soort uh, hulppost. En dat hij niet heel moeilijk had natuurlijk en, uh, enzovoort, enzovoort. dat hij ja, on the run was af en toe. Daarbuiten uh, huurde hij nu als een kamer hier. En dan vroeg ik waarom, zegt hij. Ja, nou, in Dant heb ik geen rust. Nu jullie hij een kamer hier, maar dat was in de periode toen hij geld had, toen hij schilderijen maakte. De periode is dus, muzikant, had hij helemaal nooit een stuiver. Toen uh, probeerde hij er wel eens weg te lopen zonder te betalen. Dan pakte ik hem en zei ik dat kan je niet maken. Dan, had, dan gaf hij iets, een wokman of, een, of een, een tijdje een orgeltje heb je weer hier in bewaring gehad. Maar later had hij geld, weet je wel. Dus toen, toen was het allemaal voor hem wat makkelijker. Ja, of soms dan zat hij echt te huilen en had hij het heel moeilijk. En ik zei, oké, okay, wat moet ik doen? Hij zei, ik wil hier slapen, ik heb geen geld... En dan uh, betaalde ik een kamer voor hem. Dus dan was hij die nacht onder de pannen. Maar hij uh, was altijd zijn schuld in, hoor. Kwam wat, wat was het ook alweer? Wat, wat had ik ook alweer gedaan? Of wat had jij ook alweer gedaan? Hoeveel was het? Uh, ik had het een keer over dat ik uh, heel lang bezig was met kinderen krijgen... Nou, ik zeg, het lukt niet. Ik zeg, als het binnenkort niet lukt, ik zeg, dan stop ik ermee... want anders word ik te oud. Dan hij, nee, dat moet je niet doen. En dan heb Een hele preek heb je gehouden. En toen hij dat allemaal vertelde, begon hij te huilen. Snap jij? hij dacht gewoon aan Lola. Echt zijn kind, zijn liefde. He? En dan schaamt hij zich ook niet om gewoon de tranen te laten lopen. Dat was wel heel... He? Nu, nu springen de tranen ook bij mij in mijn ogen, als ik aan dat moment denk. En dat heb ik eigenlijk steeds weer... He, dat, dan, dan laat hij zoveel gevoel zien schaamteloos maar ja Herman was totaal schaamteloos dus in alles, in dat ook He, ondanks de stoere, doen, stoere dingen doen kon hij ook huilen als je moet doorgaan, kinderen geven zoveel terug het maakt niet uit hoe oud je bent En nou, eigenlijk ben ik daardoor ook nog wel doorgegaan ik heb nu ja, twee hele mooie kinderen He, geboren op zijn verjaardag ja 5 november en Ik dacht, nou, zou ik het hem vragen? Maak je, maak je mijn geboortekaartje? Nou, ik denk, iedereen vraagt dat aan Herman. Ik vraag het niet. En toen ze geboren waren, zei hij, het valt me wel tegen dat je niet gevraagd hebt... of ik het geboortekaartje mocht maken. Dat vond ik wel jammer. Maar hij had later twee hele mooie schilderijen voor de kinderen gemaakt. En die twee hele mooie gezichten geschilderd. Echt heel mooi. Dat is het mooiste wat ik van hem heb. Maar ja, waar Herman komt, is altijd hallo. Ik was voor Paradiso gestaan en er zei een jongen: Ja, een vriend van mij, dat is een vriend van Herman. Toen zei die andere: Ja, ja, dat zegt iedereen. En dat is ook een beetje zo. Hè? Ik zeg ook wel eens: Weet je wel, Herman kwam hier altijd, maar eigenlijk kwam hij overal altijd. Ja, dus dus uh, uh, ik weet het niet. Herman liep altijd over. Oh, ik denk dat Herman de deur uitging en dat hij niet wist hoe het afliep. Hij kon best 48 uur later terugkomen, of nog niet thuis zijn. Heel Mooi gemaakt, hoor, door Hummel en de Boer. Dit broodspoor. U luisterde naar Cor Juffermans, barman van het Amerikaan. Uh, u kunt alles terugluisteren trouwens op de site Oneindig Noord-Holland. En uh, je kan ook daar dat, dat broodspoor downloaden op je smartphone. Goed, nou, het is nog leuker natuurlijk om die verhalen op ter plekke te horen. Volgende week uh, gaan we gewoon verder. Broodspoor, nummer 10 zijn we dan. Nou, uh, wat kan ik nog melden? Ja, oh, we hebben leuke volgende week uh, komt Roos. Langs van Roosbief. Nou, ik ga me heel erg inlezen. Want dat wordt vast een heel boeiend interview. Wat ik weer met haar ga Het is de tweede keer dat uh, ze komt. Um, uh, ik ga lekker een uh, nummer van haar uh, laatste plaat draaien. En die plaat heet... Omdat ik dat wil, heel goed... En ik zeg nog eventjes uh, um, de website, www.adelinevanlieb.nl. Je kunt ook mailen naar KRO.nl. En bevriend mij op Facebook, want daar zitten uh, vrouw Francis altijd mooie foto's. Oké, okay, hier is Roos. Zakken. Zoals ze daar smorgens op de stoep tegen elkaar aangeleund... warmtezoekend in hun plastic jassen staan te wachten. Grijs, vormeloos, vol afgedankt leven. Tegelijk broos en weerloos. Je zou ze weer naar binnen willen halen. Je ouders wachtend op de bus. Heb ik een mooi gedicht van Victor Vroomkoning. Zeg, gooi die eindjoen er maar in. Tot volgende week!